Freddy van met het NOS-journaal. Een onbekend aantal politieauto's. Dat heeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigd. Een politiefunctionaris is inmiddels geschorst. Volgens bronnen van de NOS komt een van de verdachten uit de politie top. Het zou gaan om een lid van de staf van de korpsleiding van de nationale politie. Koning Willem-Alexander moet een deel van de kosten die zijn gemaakt voor het hek rond zijn vakantievilla in Griekenland terugbetalen als hij voor 2033 uit de woning vertrekt. Dat blijkt uit de overeenkomst tussen de Nederlandse staat en de koning. Die overeenkomst is openbaar gemaakt na vragen van D66-leider Pechtold. Voor het plaatsen van het hek is apart grond gepacht en over de kosten daarvan, rond een half miljoen euro, was ophef ontstaan. Uit het document dat nu openbaar is geworden... blijkt ook dat de koning de aanlegstijger bij de vakantievilla... voor de helft zelf heeft betaald. Het Catalaanse parlement heeft ingestemd met een wet... die een peiling mogelijk maakt. Bijna 80% van het parlement was voor... De regio-regering wil peilen of de Catalanen onafhankelijk willen worden van Spanje. Eigenlijk willen de Catalanen een referendum, maar dat werd door de Spaanse regering afgekeurd. Het zou tegen de Spaanse grondwet zijn. Die Catalaanse regering heeft 9 november als datum vastgesteld voor het referendum. Het CDA wil fietsers aansprakelijk stellen voor de schade als ze een aanrijding veroorzaken doordat ze op de fiets hun telefoon gebruiken. Tweede Kamerlid De Rauwe zei bij Radio 1 Vandaag dat het aantal gevaarlijke situaties toeneemt door het stijgende gebruik van sociale media, vooral door jongeren. Het weer. Vooral in het oosten nog een paar buien met kans op onweer. Vannacht droog en 15 graden en er kan mist ontstaan. Morgen eerst grijs, later af en toe zon en ook een enkele bui is mogelijk. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu. Zie het. A I just won't be back to react enough is enough let me ask you a question what time is love We'll Thomas is love Tentar me distraheren.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 Lele, lele, lele, lele, lele, lele, le, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, le le le, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, Você Se eu te pegar, você vai ver Lelelê, Lelelê, você jamais vai me esquecer. Ah, se eu te pegar, você vai ver meu 106.9 ZFN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 Good. But devotion is all about soul Cause under